10 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Op het Meer in Friesland hebben de politie en brandweer vanmiddag uren gezocht naar de opvarende van een boot die zou zijn omgeslagen. Er is niemand gevonden. Een man meldde bij de politie dat hij vanaf de oever van het Meer een omgeslagen boot had gezien waarop een aantal mensen was geklommen. Maar bij de politie is ook niemand als vermist opgegeven. De locatie van de kogelgaten in de muur van het Prinsenhof in Delft... waar Willem van Oranje is vermoord, is hoogstwaarschijnlijk authentiek. Na vier jaar onderzoek is vastgesteld dat de gaten op de juiste plek zitten... en dat de muur er ook ten tijde van de moord in 1584 stond. Dat meldt het tv-programma Blauw Bloed van de EO. Eerder vandaag werd al bekend dat Willem van Oranje... zijn beroemde laatste woorden nooit heeft kunnen uitspreken. Hij moet op slag dood zijn geweest. Op veel plaatsen in Nederland is vanavond een uur lang het licht uitgegaan vanwege Earth Hour. Verschillende steden deden mee aan het initiatief van het Wereldnatuurfonds, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van de klimaatverandering. In onder meer Amsterdam doofden de lichten van de Magere Brug en van de Amsterdam Arena. In Rotterdam werden de Euromast en de Delftse Poort in het donker gehuld, en in Groningen de Martini-toren. Dit jaar deed een recordaantal van 147 landen mee. Overal werd om half negen plaatselijke tijd het licht uitgedaan. In de Eredivisie heeft FC Twente vanavond gewonnen van Roda JC. In Enschede werd het 2-0. PSV versloeg in Eindhoven VVV, het werd ook 2-0. Trojevonen miste 20 minuten voortijd een strafschop voor PSV. En FC Groningen verloor thuis met 3-1 van Heerenveen. En de wedstrijd Feyenoord tegen NAC is nog aan de gang. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 2 graden. In het oosten kan het een graadje vriezen. Morgen raakt het al snel bewolkt... en later gaat het in de noordelijke helft van het land een beetje regenen. Middagtemperatuur rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Opium, de kunst- en cultuurtalkshow met Cornel Maas. Vanavond Let me sing and I'm happy. Het levensmotto van jazzlegende Geetje Kouveld. Een gesprek over het geluk dat ze al vele decennia vindt in de muziek. En de scherpe blik van Huub Stapel op de culturele actualiteit. Opium. Vanavond. Half elf. Avro. Nederland 2. Hey Suus, over dat jurkje dat net niet paste. Goed nieuws! Ik ga er met jou en de meiden naar zoeken in Barcelona! De vriendenloterij sms'te met dat ik gewonnen heb. En jullie dus ook! Dat wordt lekker shoppen, eten, drinken en onwijs veel lol maken. Het wordt super! Wat doe jij met je vrienden als je wint? Kijk op vriendenloterij.nl. Speel mee en maak kans op prijzen tot 1 miljoen. De Vriendenloterij. Winnen is nog leuker als je het kan delen. Wederom, ja. de welkom. Er is nog één wedstrijd aan de gang. Feyenoord-Nak, Ronald van der Gier. En daar is het, sorry, nog altijd 3-1 na 62 minuten. Hebben we net een schotje gezien van Gillissen. Maar niet meer dan dat kan Nak eigenlijk aan deze wedstrijd toevoegen. En Feyenoord heeft nauwelijks iets gecreëerd. Heeft wel veel balbezitten en is Nak continu wel de baas in deze wedstrijd. Zoals het ook in het grootste gedeelte van de eerste helft gold. Die 3-1 voorsprong is dus wel terecht. Alleen het publiek hier toch massaal opgekomen vanavond. wil nog wel wat spektakel zien. Maar ik vraag me af of dat er nog komt.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 drive-by. Twente won met 2-0 van Roda. Alle de goals vielen naar rust. Een lange tijd bleef het onzeker of het een overwinning voor Twente zou worden, want het duurde lang voordat die tweede viel. Maar ja, Roda kreeg eigenlijk de hele wedstrijd geen kansen. Daarover Frank Snoeks in gesprek met de trainer van Roda, Harm van Veldhoven. Je hebt Malkin, je hebt Jonker en je denkt eigenlijk een kans krijg je in elke wedstrijd met zulke spitsen. Heeft u die kans gezien? God, de tweede helft zijn er een paar momenten geweest, hè, waar ook Jonker net voor langskopt. Uh, maar je hebt 100% gelijk. We hebben iets te weinig kansen afgedwongen, maar ook Twente heeft er niet zoveel gehad hoor. En jullie voetbal eigenlijk in het eerste half uur tamelijk makkelijk mee. Nou, makkelijk. Ik denk dat wij in de omschakeling toch altijd te weinig brachten. Je voelde wel de druk, en, uh, maar we bleven goed compact. En dat maakte het voor Twente zeer moeilijk. Maar ik vond ook in de eerste helft dat we ook te weinig zelf in het voetbal kwamen. Maar zij dwongen daarin heel weinig af. Maar ook in de tweede helft hebben zij niet zoveel afgedwongen. En daarom was ik ook ontgonnen. Ja, daarom. En die gaat er dan in. En dan wordt er natuurlijk altijd een, een keuze die je moet maken. Dan ga je ook natuurlijk iets meer open. En op de tegennaval komt, of uit de tegennaval niet... uit de slorgige inspeerbal wordt eigenlijk de 2-0. En ja, god, dat zijn ook dingen die je, die je, die je, die je absoluut moet, moet vermijden... om hier het Twente nog moeilijker te maken. Want hoe langer dat zo'n wedstrijd duurt, hoe zenuwachtig... want dat zag je dat dat ook enorm aanwezig was... En uh, goed, dan komt er op een bepaald moment de ruimte. En zo hebben andere ploegen hier al een bepaald resultaat uh, gehaald. Het ja, is wel jammer dat je dat dan natuurlijk door een fase weggeeft. Jullie een halve kans. Zij ook niet heel veel kansen, wel twee goals. Eigenlijk waren er meer kaarten dan goals. Ja, maar dat werd ook een beetje afgedongen door het entourage. Hè? De druk, het publiek, uh, de spanning naast het veld. Het was voor alles springen om hem eigenlijk al met z'n allen in te gaan duwen. En daar werd een scheidsrechter toch zeer zenuwachtig van. En daar vreesde ik eigenlijk ook een beetje voor dat dat spel gespeeld werd. Want als uh, de fouten die Willem Jans heeft gemaakt, als wij die hadden gemaakt, dan hadden we denk ik met een paar mensen minder werden gezeten. Maar, maar goed, dat is voetbal. En we moeten vooral naar zijn eigen spel kijken. En daar hebben we natuurlijk vandaag iets te weinig zelf kunnen brengen. Maar we hadden het, uh, met die paar fouten die we gemaakt het uh, Twente nog wel moeilijker kunnen maken. Over tekortkomen als bezoeker, dat is wel het verhaal van dit seizoen van jullie, hè? Jawel, maar vandaag vind ik dat een heel ander verhaal. Ik, ik... Nee, ik bedoel, jullie, jullie zijn thuis wel beter dan uit. Ja, nee, dat klopt, maar... Kijk, vandaag bekijk ik deze wedstrijd. Bij Twente kun je verliezen. En ik, ik ben ook heel, uh, heel trots op mijn team qua arbeid vandaag. Ik, ik bedoel, als wij zo in, uh, in Excelsior hadden gespeeld. dan hadden we die wedstrijd gewonnen, ook waarschijnlijk. Dus dat hebben we ook voor de wedstrijd aangegeven. dat dat een basis moet zijn om, om, om te groeien tot succes. ook in uitwedstrijden. Dus ik ben, uh, op dat vlak ben ik heel blij met de organisatie die we hebben gehad. En dit geeft mij ook een bepaald vertrouwen om door te werken tot het einde. om ook in uitwedstrijden ook die punten te halen. die we op een bepaald moment toch gaan halen. Gaan we over de trainer van Roda. Roda verloor dus zijn ploeg met 2-0 van FC Twente. En NAC staat met 3-1 achter tegen Feyenoord. Ronald van der Geer. Hij probeert nog wel om een, om een goal te maken. Het zou de wedstrijd dan ook van goed doen. Maar na 68 minuten is dat nog altijd de stand. En dan lijkt een soort status quo op het veld. Want Feyenoord heeft dan wel balbezit. Maar creëert helemaal niks. En NAC probeert het wel. Maar om nou echt de verdediging... Van Feyenoord aan stukken te spelen. Ja, dan zal je toch echt iets meer moeten ondernemen. dan het elftal van Karelsen op dit moment doet. Dat ziet Karelsen ook. Hij gaat nu Schalk brengen, de jonge spits. Die gaat er zo inkomen, ongetwijfeld voor Santi Kolk. Hij heeft Goedelje al in het veld gebracht voor Bonifacia. Dat is wel mooi trouwens, die Goedelje. Lang gemesseerd geweest, een paar maandjes eruit geweest. Maar inmiddels weer fit genoeg dus om te spelen. Nou, Kolk mag blijven staan. Dat is Bayram, doelpuntmaker namens NAC. die naar de kant gaat. En de kleine Alex Schalk gaat dan naast Santi Kolk in de spits spelen. En op die manier gaat ze dan proberen om nog wat van deze wedstrijd te maken. Ik bedoel, die marge is maar twee. En je ziet toch ook dat Feyenoord een beetje in slaap gesust is. Heel slordig is in de passing, Eigenlijk nauwelijks meer een fatsoenlijke aanval op tempo kan opzetten. Ja, daar zal je dan toch als sluipmoordenaar nak van moeten kunnen profiteren. Balbezit is er voor Feyenoord. Martens Indy, Bakal laat zich dan toch weer makkelijk van de bal zetten door Gillissen. En zo herovert nak weer het balbezit. Gillissen terug naar Buis. Buis naar Bottegien. En dan is alleen Gwiedetti daar nog in de buurt en kan Botteguin dus stapjes voorwaarts maken... ...en terechtkomen rond de middenlijn. Dan moet hij wel iets gaan bedenken. El Akcioui kan aan de linkerkant. Nou, hij versnelt nog een keer. Dan een balletje terug en... Terug naar Gillissen. En die staat weer in de middencirkel. Feyenoord plooit nu helemaal terug. Alle elf achter de bal. Nou, voorzien het maar, Nak. Laat die bal maar op hoog tempo rondgaan. En probeer er maar langs te komen. Dat is een beetje de gedachte van Feyenoord zoals het nu staat. Kok probeert het met een bal naar de rechterkant. Goedelje. maar die bal is te scherp. Klaas had dat al gezien. Koudelje later ook. De bal gaat over de achterlijn. En Erwin Mulder gaat er bijna 70 minuten de bal maar eens ophalen om hem dan weer in het spel te gaan brengen. Cabral is in het veld gekomen bij Feyenoord voor Rubens Schaken. Wat frisse krachten dus in de tweede helft. Maar heel vermoeiend zal het er allemaal niet zijn voor die spelers, dat tweede bedrijf. En dit is wat Koeman niet graag heeft, dat het elftal terugplooit, zich kwetsbaar opstelt, rond de eigen 16, druk naar voren blijven zetten. Maar Feyenoord kan of wil die arbeid niet meer leveren, ondanks dat Koeman nog wel steeds met armgebaren duidelijk maakt wat er moet gebeuren aan zijn elftal. Lange bal van de Mulders, die de bal kwijt. Goudelje pakt hem op. Komt dan langs. Twee, drie mensen. Nee, die derde is Bakal. Gebeurt aan de rechterkant. En via Bokal gaat de bal over de zijlijn. En Koenders mag dan namens Nak gaan gooien. Doet dat terug naar Jordi Buis. Ook hij heeft weer wat ruimte om voorwaarts te komen. Laat dat over aan Botteguin. En dan komen ze steeds als eerste Guidetti tegen. Schilder stakt wat uit. Bal weer terug naar El Achoui. Cabral. Dus echt een verse kracht. Want die gaat nog wel stoorden op El Achoui. Die te snel terug moet naar Botteguin. Vervolgens Buis maar weer gevonden. En dan aan de rechterkant proberen. Waar Koenders wel wat ruimte heeft. Koenders nu balletje naar Schalk. Die nieuwe man. Aanname aan de rechterkant. Vlaar in zijn rug. Hij is sneller dan Vlaar. Paast de bal langs Vlaar naar uh, Kolk. We zijn een meter of zes bij het strafstelgebied. Vandaan Kool probeert een, uh, met een actie Klaasie uit te spelen en dan te schieten. Dat eerste lukt, dat tweede niet. Omdat dan uh, verdediger Bruno maar het is in die komt te uitstappen. bal wordt uh, weggewerkt door uh, Feyenoord. Maar nog wel door Nacker el Achoui aangeraakt. Gaat over de zijlijn. Feyenoord gaat erin gooien via Kelvin Leerdam. Bij rust was het 3-1. Dat is het na 71 minuten nog altijd. Alleen die minuten na rust zijn niet meer zo opwindend in de keuken. PSV-VVV eindigde vanavond in 2-0. Het was niet echt opwindend daar. En ook niet echt overtuigend van PSV. Want de tweede goal viel pas een paar minuten voor tijd. Uh, 20 minuten voor tijd schoot een bovendien een strafschop hoog over. Arno van Meulen in gesprek met de trainer van PSV, Philip Cocu. Philip Cocu, wat was dit voor avond voor PSV? Nou, een avond waar we in ieder geval een overwinning hebben behaald. Uh, had naar mijn mening iets uh, groter mogen uitvallen. Maar ik ben tevreden met, uh, met de drie punten uh, die we vandaag gehaald hebben. Ik ben je tevreden met het spel? Nou, het was in ieder geval beter dan de afgelopen week. Uh, zeker van achteruit. Uh, uh, veel beter verzorgde opbouw, wat meer lef aan de bal. Er gingen nog wel een aantal dingen fout. Uh, er is zeker nog wel uh, verbeteringen. Maar ik, ik ben wel tevreden, ja. Maar het is ook een andere tegenstander, hè? Dat klopt, dat is zeker. Maar het maakt mij niet zoveel uit uh, of we tegen Ajax of tegen VVV of tegen een andere ploeg spelen. Uh, het vertrekpunt van ons en de manier van voetballen, dat moet hetzelfde zijn. En wij moeten altijd lef en durf hebben om van achteruit te voetballen. En om daar onze middenvelders en aanvallers in stelling te brengen en kansen te creëren. Dat hebben we vandaag veel beter gedaan. In de afronding kan het misschien nog wat beter, ook in de laatste fase. Maar de, uh, vergeleken met de vorige wedstrijd was het een stuk beter. En we hebben wederom vanuit een goede organisatie gespeeld. Waarin iedereen zich aan, uh, aan de taken van het team heeft gehouden. En daar heel weinig kansen hebben weggegeven. Daar ben ik tevreden over. Penalty wordt gemist, dus blijft het lang spannend. Dan heb je Depay in een uh, ventje van 18. En die maakt de tweede. Wat is het eigenlijk voor jongen? Ja, dat is een jongen met uh, heel veel kwaliteiten. Uh, snelheid, uh, goede techniek, uh, goede voorzet. Een jonge jongen die eraan zitten te komen. En, uh, ik ben uh, zeer tevreden met zijn uh, invalbeurt, net als uh, de vorige keer. Gaat hij nog uh, speeltijd krijgen de komende weken? Nou, als hij zo doorgaat, uh, dan denk ik, uh, denk ik van wel. Philip Koku, de trainer van PSV, dat met 2-0 won van VVV. Zijn collega bij VVV heet Ton Lokhoff. Ton Lokhoff, het zou een mirakel geweest zijn. Maar het kon wel te vlak voor tijd, het ja, kon ook. Ik denk dat dit een van de dagen is dat je... Ja, dat je hier iets mee had kunnen nemen. En, en, en gezien PSV, gezien hoe wij speelden. Zeker zolang het 1-0 blijft. En, en, en zeker in fase begin van de tweede helft. Dat, we, dat vond ik dat we behoorlijk speelden. Ook wat meer initiatief hadden. Uh, alleen ik vond dat we ja, aanvallend wat dat betreft vaak... Uh, of vaak, het moment dat we er kwamen. Ja, dat we niet eens scherpte of, of, of de verkeerde keuzes maakten. En, en, en de kans die je... PSV krijg, ja, dan moet je uitermate scherp zijn en effectief zijn. En dat, uh, dat, waren, we iets, uh, dat waren we niet vandaag. De eerste helft uh, was duidelijk, wilde je heel weinig ruimte weggeven... en vooral de spelmakers, zeg maar, Labiat en Strootman van PSV... wilde je eigenlijk uit de wedstrijd houden? Dat klopt, ik wilde op middenveld heel kort. En dat, ik moet zeggen, dat deden de middenvelders goed. Verdedigers sloten goed aan, dus we, we, we speelden heel kort. We kwamen er zelf minder uit... Uh, dat, dat heeft ook met, met, met, met de snelheid te maken die we voorin hebben om, om, om, om ze goed te bedienen. Dat ze zelf een actie kunnen maken of via de combinatie te kunnen komen. Maar we hielden de PSV tegen. Ondanks dat we uh, vroeg op achterstand kwamen, ja, vind ik wel dat we in de discipline zijn blijven spelen. En, en, en goed druk op het middenveld, die kwamen niet echt goed in hun spel. Ja, en dan weet je ook, en dat heb ik ook gezegd in de rust, naarmate het 1-0 blijft... Ja, dan, dan heb je een hou vast en, en, en dan komt er een moment dat je een pijn kan doen. Ja, oké, okay, en, en, en dan missen ze nog een strafschop. Dus dan zie je ook het vertrouwen, dat komt bij ons dan, wordt meer. Alleen jij in de laatste minuten, maar het nog alsnog 2-0, dus toch, uh, toch een nederlaag. Houd het je op dat de zon vellend schijnt, als de rook om je hoofd is verdwenen. Halt het je op dat de wind harder waait als je hem tegen hebt in plaats van mee. Het is koeler in huis dan aan zee, als de rook om je hoofd is verdwenen. Je kerft je naam in de nerf van een boom en niemand weet ooit wie je bent. De boswachter glimlacht als hij je herkent. Je drijft langzaam mee met de stroom Als de rook op je hoofd is verleden. Als de rook op je hoofd is vergeten. Als het gebeld wordt verlaat je het pand En je loopt langs de trap naar beneden de tramconducteur voort de deur op de stoep, knik je zwijgend maar zeer beleefd toe. Je wilt wel wat zeggen, maar je bent veel te moe, want je komt langs de trap naar beneden. Je verduistert de zon met de wind in je rug, de tramconducteur schudt zijn hoofd. Vandaag is er niemand meer die hij gelooft. Zijn blinde stok tikt op de brug Als de rook om je hoofd is verdwenen Als de rook om je hoofd is verdwenen Valt het je op dat de dag langer duurt Als de rook om je hoofd is verdwenen je op dat de nacht warmer is als de nevel je ogen verzwaart. De kaars waar je samen naar staart, als de rook om je hoofd is verdwenen. De klok en de kleebel verzetten de tijd je glijdt in een sneeuw diepe kuil. Ze vragen de morgen: je geeft hem weer ruil. Eet dat je eet bij het ontbijt Als de rook om je hoofd is vergeten Als de rook om je hoofd is vervelen, Als de rook om je hoofd is vergeten Als de roep om je hoofd is vergeten Veel oude platen vanavond. Boudewijn de Groot uit 1972 met als de rook om je hoofd is verdwenen. Feyenoord-Nak, Ronald van Gier. Het schot ook wel een beetje bij deze wedstrijd. Uh, vooraf natuurlijk veel festiviteiten rond het 75-jarig bestaan van de Kuip. Een uh, rookpluim boven het stadion. En toen die eenmaal was opgetrokken, stond Feyenoord al met 1-0 voor. Nu staat Feyenoord met 3-1 voor, met nog uh, 11 minuten te spelen. Overtreding gemaakt op Bruno Martens Indy. Uh, verdediger Koenders is uh, de dader. Nee, het is de Goudelje. Die uh, stond daar nog net voor. Die steekt het been uit. En dan mag Feyenoord een uh, vrije trap gaan nemen. Op de rand van het strafstopgebied aan de linkerkant. Quidetti en Klaassi staan daarbij. Net even wat opwinding rond Karim El Amadi. ze waar een kans namens Feyenoord. En toen schoot de kramp erin. En toen hebben zowel Actu El Archoui -E als Ten geprobeerd de kramp eruit te krijgen. Terwijl uh, Feyenoord maar uh, wilde dat Nakt die bal uitspeelde. Gebeurde dat niet. Koeman boos, nou ja, eigenlijk iedereen boos. Karim El-Amadi is er inmiddels uit en vervangen door de jonge Tony uh, Velena. Nou, die staat er dus in met zijn 17 jaar als Seguidetti die bal in één keer schiet vanaf de linkerkant in de handen van ten, ten Rauwelaar. Die jonge jongen dus die een basisplaats kreeg tegen FC Twente en nu dus mag invallen in de slotfase voor Karim en El-Amadi. Hij komt uit Maassluis. Deze tridade de Filena. Nou, de bal zit weer voor Feyenoord met Cabral aan de rechterkant. Ook al een invaller. Cabral draait dus even weg bij Botteguin. Paast de bal dan maar weer eens wat terug. Weer verder terug naar uh, Velena. Die, uh, ja, die is brutaal. Die draait weg van Schalk in het uh, as van het veld. Paast naar uh, Sisse. Met het hakje meegegeven op Bruno Martens Indi. Speelt Guidetti aan. Op gebied. Nou moet uh, Guidetti iets gaan bedenken. Er staan een paar mensen om hem heen. Eén daarvan is ook al een invaller bij NAC. Dat is uh, Sarpong. Die is in het veld gekomen voor Gillessen. Santi Kolk gevonden in uh, de middencirkel. Bal door de benen van uh, Klaasie. Combinatie met Sarpong. Daar komt Nak aardig uit. En die is met nu op de helft van Feyenoord. Aan de linkerkant met El Achoui. Schilder. Schilder met uh, Leerdam in zijn rug. Schilder moet dan ook wat gaan bedenken. Kan ook niet anders doen dan weer verder terugspelen. Naar El Achoui. Ja, het staat wat dat betreft wel goed bij Feyenoord. Er is uh, weinig doorkomen aan. Het is net een keer gebeurd met een combinatie waar Santi Kool. Bij betrokken was. Maar die schoot uiteindelijk hoog over de goal van Erwin Mulder. Maar het is te weinig wat Nak eigenlijk laat zien tegen Feyenoord, dat zich naar de zin van Koeman toch veel te ver laat terugzakken en daar uiteindelijk kwetsbaar wordt. Het is een beetje aan de onkunde van Nak te danken dat daar verder weinig uitkomt. Nu Schalk gevonden aan de linkerkant met de vrij in zijn rug. Schalk is handig. Pas de bal naar Schilder. Linker punt, In het schassopgebied vervolgens Sarpong aan die linkerkant. Bal weer terug naar Schalk. Schalk komt dan van links naar binnen. Moet er nu wel een keer gaan afspelen. Ja, op Leurling. Die wil dan met een handigheidje met de hak buis aanspelen. Daar zit Cabral tussen. Maar ja, Nak Verovert dan eigenlijk ook weer heel makkelijk het balbezit Via El Akchui en Ter Rauwelaar en Botteguin gaat men weer proberen om een nieuwe aanval op te zetten. Maar het tempo is niet al te hoog bij het elftal van John Carlos. Dus heel onrustig wordt Feyenoord er niet van. Maar het creëert ook bitter weinig. Na 81 minuten staat Feyenoord nog wel gewoon comfortabel voor met 3-1. Twente-Rode eindigde in 2-0 en Wesley Verhoek maakte de tweede voor FC Twente vlak voor tijd. En dat betekende dus echt de overwinning. Frank Snoeks nu in gesprek met die doelpuntenmaker. Wat een introductie aan het uh, publiek hier van FC Twente. Ja, het is uh, lekker eenvallig. gelijk gelijk gelijk zijn voor het team en uh, ja, de win uh, en doelpunt eigenlijk te maken. Je hebt ook helemaal geen gebrek aan zelfvertrouwen. Want je komt op het veld in lopen en zegt, geef mij maar die bal, ik neem meteen die vrije schop. Ja, het is ook uh, ja, wat mis aangegeven. En uh, dat ik de situaties moet nemen. Ja, dat doe ik graag. En dan, dan, je ziet die aanval dan zich ontrollen. Jij loopt vrij aan de rechterkant. En wanneer gaat het in je hoofd spoken van... kom hier met die bal, kom hier met die bal. Want natuurlijk nog een tijd voor, voor ze je zagen had ik die indruk. Ja, ik, ik stond nog net niet met twee handen te zwaaien. Maar ja, uh, hoe weet dat? Ola, Ola zag me op tijd en die gaf de bal perfect eigenlijk op het juiste moment. En ik liep hem binnen. En, uh, ja, dat is heerlijk voor mij en voor het team. Je was er vorige week al zo dichtbij. Ja, dat je helaas niet in. Ja, en dat, dat, dat was je niet te verwijten. Want je kunt niet zeggen dat je daar een kans miste. Dat was nog een, een goede avond, een goed schot op de paal. Hoe vaak heb je die nog teruggedroomd? ja, die heb ik die avond wel een keer of vijftien teruggezien. En daar baalde ik wel stevig van, ja. En toen ging je er steeds in in je gedachten? <laughs> nou, ik dacht wel. Toen ik het op de tv zag, ik dacht, ja, misschien gaat hij een keer in. Maar uh, helaas. Maar nu? Uh, dit is lekker. Ja, dit is heerlijk. Uh, zeker voor eigen publiek... Uh... Ja, fantastische ambiance. Uh, bij de wissel werd ik al gelijk uh, ja, mooi onthaald. En dan uh, ja, na die goal helemaal. Dus ja, ik kan me geen betere start wensen. hele belangrijke goal, want het gooit de wedstrijd in het slot. En je kunt gaan denken aan, aan de komende wedstrijden. Jullie blijven kampioenskandidaat. Ja, zeker. Uh, zegt, de wedstrijd is uh, na de 2-0 gespeeld. Uh, we laten daarna goed uh, professioneel bal, het uh, balletje lopen. Maar uh, we hebben nog zes wedstrijden gegaan. En uh, ja, die moeten we alle zes winnen om, uh, om kampioen te worden. Daar geloof je in? Ja, ik ben hier naar Twente gekomen om, uh, om kampioen te worden. Dus uh, ja, we zullen er alles aan doen en uh, ja, we zijn nog steeds in de race. Wesley Verhoek, hij maakte dus de tweede voor FC Twente tegen Roda. Wout Brama zal er volgende week tegen AZ niet bij zijn, want hij kreeg vandaag een gele kaart. En uh, ja, dat betekent uh, een schorsing voor de middenvelden van FC Twente. Hij mag wel praten met Frank Snoeks. Het gaat allemaal om drie punten uh, die zijn in de knip. Uh, als je dat verwerkt hebt, dan ga je de balans opmaken en dan zie je dat je een gele kaart hebt gehad. En die komt slecht uit. Ja, die komt heel slecht uit. Ook omdat Willem al uh, geschorst is. Dat wist ik al in de wedstrijd. En uh, nou ja, goed, ik raak hem niet bij mijn overtreding. En hij geeft een gele kaart. En hij zei zelfs na de tijd dat hij twijfelde over rood. Nou ja, ik vond dat helemaal niet zo, want ik heb hem niet geraakt. Misschien kwam ik wel wat gevaarlijk in met mijn been vooruit. Maar rood was er sowieso niet en geel vond ik ook al overdreven. Stel, dat het was rood geweest, dan had je nog bezwaar tegen je kunnen maken. Ja, misschien wel. Was dat wel positief geweest, maar hadden we misschien vandaag geen drie punten gehad. Dus in dat geval ben ik blij. En, uh, ja, goed. We zitten niet heel breed in het middenveld. Dus het zal puzzelen worden tegen AZ. Maar uh, hopelijk uh, is Danny weer fit. Danny Landslaat. En uh, Nou goed, Tilo Leugens heeft ook heel goed gedaan uh, tegen Schalke. Dus die staat er ook nog heel goed voor. Dus ja, we komen er wel uit. Is dat iets wat je al die wedstrijden met je meedraagt? Van als ik hem nu oploop, dan ben ik eraan. Ja, heb ik wel een beetje gehad. Vooral tegen, tegen, tegen NEC geloof ik, want daarna speelde ik tegen Feyenoord hier thuis. En die wilde ik absoluut niet missen. Dus ja, in de loop van de, de rest van de wedstrijd heb ik het niet meer gehad. En het, uh, het is gewoon niet goed, denk ik. En je moet een wedstrijd spelen zoals dus je altijd speelt. En als daar een geerlijke kaart bij zit, dan, uh, ja, dan zei het zo. En uh, ja, helaas was hij nog onterecht ook nog vandaag. Dat vind jij, maar dat, dat vond de scheidsrechter van niet. <laughs> nee, klopt. Dus daar verschillen we van mening. Maar dat is wel vaker zo. Als je dan de balans opmaakt na deze avond, hoe kom je straks thuis? Ben je dan een blij mens, want gewonnen? Of ben je bedroefd, want ja, straf? Ja, beide een beetje, maar ik ben vooral blij met de overwinning. Dat, dat voet wel de boventoon nu. En ik denk dat ik in de loop van de week wel ga balen dat ik niet tegen AZ mag spelen. En uh, ja, Je leeft toch naar zijn wedstrijd toe straks. En ja, dan is het voor mij toch een beetje anders. En uh, ik, ik, ik hoor er dan eigenlijk niet meer bij. En uh, ja, dat is toch wel, wel heel zuur. Dat is dan zo, hè? Dan hoor je er niet bij. Ja, nee, dat is ook zo. Je, je mag niet meer doen, dus uh, ja, dan... Uh, dan zit je onderweg in de auto naar AZ uit en dan zit je niet meer in de bus. Je bent niet bij het team betrokken. Ja, dat vind ik wel heel pijnlijk. Wout Brama, Hij won met FC Twente met 2-0 van Roda. Maar mag volgende week dus tegen AZ niet meedoen. over een dag of tien is dat. Feyenoord-NAC. Ronald van der Geer. 3-1 nog steeds? Nog steeds. Nog een minuutje of vier jaar er is bijna niks gebeurd. In de tweede helft was er juist even wat opwinding. Voorzet vanaf de rechterkant. Nou schot eigenlijk van Schalk. Waar Mulder dan de nodige moeite mee had. In tweeën had hij die bal. Maar uiteindelijk het bijna loslaten van die bal zorgde voor wat opwinding in de Kuip. Nu Feyenoord met een aanval. ja Daar zijn er veel van geweest. Maar uiteindelijk ontbreekt het geven van de juiste eindpaas. Die is eigenlijk maar één keer gelukt. En toen kwam El Amadi in de buurt van Ten Rauwelaar, Maar werd zijn schot geblokt. Ook nog door Botteguin die daar dan ook nog stond. Nak met uh, Lurling. Lurling uh, drijft de bal over de middenlijn heen. Door de middencirkel. Nu maar eens kijken of daar iemand te vinden is. Ja, Sarpong aan de rechterkant van het veld. Sarpong in het schafstofgebied zet de bal voor en de vrij... Werkt die bal dan weg over de zijlijn heen? Ik heb het al eerder gezegd. Ja, Feyenoord plooit zich terug rond de eigen 16. Daar waar het kwetsbaar wordt. En het is eigenlijk aan de onkunde van Nak te danken. dat deze wedstrijd niet al lang weer spannend is. Dat Nak dus nog geen goal gemaakt heeft. Kan altijd nog natuurlijk in de slotfase. Dan krijgen we nog een paar spannende minuten. Nu Koenders aan de rechterkant. Hij probeert langs Tony Villena te komen, maar die bal gaat via die jongeling van Feyenoord over de achterlijn. Corner voor NAC, dat is Tony, overigens Tony Villena, 17 jaar uit Marsluis. Veel uh, schouderkopjes gehad na zijn basisdebuut tegen Twente, nu dus in de laatste minuten invallen. Corner is genomen, kort op Sarpong, die staat op de rand van het strafschopgebied. Die schiet de bal in het strafschopgebied. wordt die opgepakt door Schalk. Zijn schot van dichtbij wordt geblokt door Leerdam en gaat naar de linkerkant bij NAC. Daar waar El Achoui nu de bal heeft, die kan hem ook in het strafstroomgebied gaan brengen. Dat doet hij ook. Daar uh, staat Filena uh, om die bal weg te koppen in uh, de voeten van Klaasie. En die heeft hem nu aan de linkerkant. Uitbraak. Nelom wordt weggestuurd. Nelom is invaller bij Feyenoord voor Cisse. Nou, komt dan op de rand van het schafstopgebied overgestoken El-Aksuï tegen, want het is aan Feyenoords linkerkant. Feyenoord houdt wel balbezit. Via Bakal dan uh, Nelom op de achterlijn. Legt de bal rond de penalty stip. Maar daar behoudt Botting het overzicht. En dan komt de bal terug in de handen van Ten Rouwelaar. Uitgegooid weer richting Roberts Schilder, die ontdoet zich dan makkelijk van Filena. Op volle snelheid Schilder, maar de bal te ver voor zich uitgespeeld. En dan kan halverwege de helft van Feyenoord Vlaar ingrijpen. Hij behoudt ook het overzicht, terug ook naar zijn keeper. Dat is Erwin Mulder en een lange bal vervolgens van Mulder. Komt dan toch weer gewoon terecht bij Nak, bij Sarpong en Buis. En uiteindelijk bij Goudelje. Die steekt nu de middenlijn over. Staat in de middencirkel, houdt eventjes in. Alles van Feyenoord behalve. Quidetti weer achter de bal. Buis naar Sarpong, die een gedreven indruk maakt. Lurling in de as van het veld. Nou, zijn avond is het niet. En nu ook zijn moment niet. Want hij verspeelt de bal kinderlijk eenvoudig aan de Otman Bakal. Die nu op hoge snelheid op de helft van Nak aankomt. Er staan er drie van Feyenoord tegen drie van Nak. Quidetti is er één van. Die staat aan de linkerkant. Ja, die wil nu met zo'n mooie boog die bal in de ver Hoek deponeren, maar daar trapt Bottegui niet in. En dus is de bal weer in bezit van Nakbreda aan de rechter linkerkant van het veld. Met Robert Schilder in de as aangespeeld. Schaal komt uitzakken. Neemt dan in elk geval de vrij mee naar de middencirkel. En behoudt dan ook weer het overzicht. Want de ruimte ligt aan de linkerkant bij Koenders. Koenders met Nelom. Koenders nog altijd. Komt nu naar binnen. Koenders gaat schieten. De schot wordt aangeraakt door een Feyenoorder. Dat is de vrij. Bal over de zijlijn en ter hoogte van de cornervlag. Mag er nu weer ingegooid worden worden door NAC. Dat nu toch wel wat gehaaster op jacht gaat naar nog een treffer. Dat had misschien wel eens wat eerder kunnen gebeuren. Buis krijgt de bal ingegooid van Kolk. Nu moet Buis een voorzet geven. Daar komt die bal van Buis en wordt ook gekopt door de kleine schalk. Bal gaat over de achterlijn en dan is het gewoon schalk die de bal als laatste heeft geraakt. En geen Feyenoord de Vrij zoals de spelers van NAC Nijhuis willen doen geloven. Dus gaat Erwin Mulder gewoon zijn minuutje pakken voor het nemen van de doeltrap. En horen dat er nog drie minuten extra speelt door Nijhuis aan deze wedstrijd wordt toegevoegd. Een fluitconcert vanaf de tribunes, althans vanaf degene die er nog zijn. Want heel veel mensen hebben gedacht 3-1, het is in de knip, die drie punten zijn in de pocket. En waarom zou je dan lang in de file gaan staan als je wat eerder bij je auto kan zijn? Dus veel lege plekken al op dit moment op de tribunes in de Kuip. Lange bal van Mulder, Guidetti de lucht in, maar wordt geklopt door Botteguin bal opgevangen door Buis. Koenders aan de rechterkant, maar nog altijd op eigen helft. Feyenoord zakt weer in. Guidetti kan het ook niet meer opbrengen om nog echt serieus door te jagen op Jordi Buis. Die hem dus makkelijk zijwaarts kan spelen naar Botteguin. Die steekt nu in de middencirkel de middenlijn over. Paas naar de linkerkant, daar staat Leurling. Of dat nou zo'n gelukkige keuze is, is nog maar de vraag. Want het is, zoals al eerder gezegd, niet de avond van Leurling. Nu geeft hij wel een aardige voorzet. Die komt bij de eerste paal, waar uh, Schilder hem niet onder controle krijgt. En dan herstelt Feyenoord het balbezit via Leerdam lange bal maar Gwid... 13 komt eigenlijk niet echt in het stuk meer voor. Bottekin kopt de bal wel. Zomaar in de voeten van Vilena. Vilena staat in de, op de middellijn. Naar de linkerkant gaat het naar Nelom en Martens Indi. En uiteindelijk biedt Vilena zich ook aan die linkerkant weer aan. Ja, die vindt toch steeds makkelijk de ruimte hoor. Met één keer raken ziet hij steeds die vrije man staan. Ook in dit geval Bruno Martens Indi. Via de vrij zijn we dan aan de rechterkant. Bij invaller Cabral. Cabral komt van rechts naar binnen. Ziet dan een geel zwarte muur opdoemen. Ja, dan past hij de bal zomaar in de voeten van Schilder. Die dan Leurling snel dat spel betrekt. En Leurling wil dan kolk wegsturen. Maar het uitgestoken been. Vlak voor zijn eigen strafschopgebied Van Rolf voor voorkomt dat. Bal wordt uh, nog binnengehouden door uh, Nelom aan de linkerkant. Maar het is India aangespeeld. Vervolgens uh, Filena. Balletje aan de voet. Dat is echt zo'n kunstenaar. Zo'n artiest. Die nu met een heel aardige bal. Quidetti wegstuurt aan uh, de linkerkant. En die blijft op de been tegen twee verdedigers. Terug naar Bakal. Dan stuurt Bakal Quidetti het strafschopgebied in. Maar is Bottekien met de zweet meegelopen. En die maakt er een in. Ter hoogte van het strafstopgebied van NAC aan Feyenoords linkerkant mag Guidetti al een paar keer gememoreerd. Bekeken dus door Feyenoord legende over Kietval mag dus nog Feyenoord nog een keer ingooien. Dat laat Guidetti over zover aan Bakal die deze wedstrijd na twee minuten al uh, deed ontploffen... door een hele snelle goal te maken. Bakal en Gwidetti bij de cornervlag. Uh, Duelleren met uh, Koenders en met uh, Sarpong. Nou, wie gaat er uiteindelijk winnen? Koenders is de winnaar, want die mag namelijk gaan gooien... omdat de combinatie tussen uh, Bakal en Guidetti iets te ver werd doorgevoerd. Bal over de zijlijn en Koenders heeft inmiddels gegooid. Maar ja, Nak gaat in die resterende tijd natuurlijk nooit meer een goal maken. Nooit meer twee goals maken. Dus die overwinning van Feyenoord is dan wel een feit... En dan dan is Feyenoord toch aan een buitengewoon prettige serie bezig. En dat is precies wat Ronald Koeman wil. We praten niet over het kampioenschap. We moeten gewoon lekker bij de les blijven. Elke wedstrijd goed spelen en in elk geval elke wedstrijd winnen. En dat gaat na Twente de graafschap nu ook tegen NAC gebeuren. En Feyenoord blijft dus gewoon lekker drukken tegen die top van Nederland aan. En zo maakte Feyenoord een prima seizoen door. En gaat NAC voor het eerst in de drie wedstrijden weer eens een nederlaag leiden. Maar in de Kuip is dat niet ongewoon. Want in de Kuip werd nog nooit gewonnen. Ook vanavond komt daar geen verandering in. Want in de tweede helft gebeurde er niet al te veel meer. Het vuurwerk staat wat dat betreft in de eerste 45 minuten. Het is afgelopen. Nijhuis heeft voor het laatst gefloten. Feyenoord wint deze wedstrijd toch wel verdiend met drieën. I just can't find the words. Well I had this dream once I had it Lady Antebellum, we owned the night. In de Bundesliga is de spanning weer helemaal terug. Gisteren speelde de koploper Borussia Dortmund met 4-4 gelijk. En vandaag wist de achtervolger Bayern München met 1-0 te winnen van Nuremberg. Het doelpunt werd gemaakt door de man in vorm Arjen Robben. En ook al speelde Bayern niet goed, alles is nog mogelijk dit seizoen volgens de aanvaller. Helemaal hebben we niet goed gespeeld en hebben we moeilijkheden gehad. Maar ja, de leidenschaft is daar in de mannschaft. Het uh, willen is groot en zo uh, ja, so, uh, moeten we weer weitermachen. Tim de Wit, uh, was Robin ook de uitblinker vandaag bij Bayern? Nou, dat viel op zich wel mee. Hij was vooral bepalend met zijn doelpunt. En zoals hij zelf al zei, speelde Bayern uh, niet, niet erg goed. Maar ja, je kan vooral zeggen dat hij de man in vorm is momenteel. Hij is de man die Bayern op sleeptouw uh, neemt. Ik denk uh, vooral dat Bert van Marwijk heel erg vrolijk wordt... als hij Anje Robben zo bezig ziet uh, de laatste weken. Want ja, ruim een maand geleden zat hij bijvoorbeeld nog op de bank. Eh, draaide Bayern ook slecht. Leek het kampioenschap verder weg dan ooit. Maar de afgelopen maand heeft hij zijn vorm weer gevonden. En ja, is ook voor Bayern eh, het weer gaan draaien. En is het gat met Dortmund nog maar drie punten ineens. Ja, toen was er ook veel kritiek op. hem. is hij daardoor beter gaan spelen? Ja, dat zou je bijna gaan denken, ja. Want hij lag inderdaad eh, zwaar onder vuur vanwege zijn matige. En eh, zoals we hier vonden, veelal egoïstische spel. Er werd zelfs al gespeculeerd over een, over een transfer... Maar ja, uiteindelijk hervond Robben zich dus in die periode uh, en ging ook weer scoren. Dat was vooral het belangrijkste verschil. Uh, ik denk zelf trouwens dat die wedstrijd met het Nederlands elftal tegen Engeland, die oefenwedstrijd, waarin hij ook scoorde, dat dat een beetje de ommekeer was. Want uh, toen hij vervolgens weer terugkwam bij Bayern, uh, zagen we echt een andere Robben hier in Duitsland. Ja, en Bayern is net op het juiste moment uh, op gang gekomen. Ja, dat lijkt me wel. Uh, dit zijn natuurlijk de maanden waarin uh, de grote prijzen verdeeld worden. Dus dit is ook het moment om in vorm te zijn. En Bayern is nog in de race voor uh, alle prijzen dit seizoen. Het kampioenschap, uh, zoals we net al zeiden. De Champions League, waar ze hoogstwaarschijnlijk de halve finale wel gaan halen. En ze staan ook nog in de bekerfinale. Ja, en kijken de afgelopen weken maar na. Uh, Hoffenheim wonnen ze met 7-1 uh, tegen Basel in de Champions League. 7-0 tegen Hertha. 6-0. En ja, afgelopen dinsdag ook nog 2-0 winnen bij Olympique Marseille in de Champions League. Ja, dat zijn natuurlijk fantastische resultaten. Ja. Uh, wat vooral belangrijk is, is, uh, is 11 april. Want dan uh, staat de kraker tegen Dortmund op het programma. En dat kan wel eens beslissend zijn uh, voor het kampioenschap. Ja, en Dortmund, uh, waarvan iedereen dacht van nou, die gaan uh, fluitend naar het kampioenschap. Gisteren 4-4. Hier gelijk. Uh, hoe verliep dat? Ja, het was echt een krankzinnige wedstrijd. Uh, iedereen had het er hier in Duitsland vandaag ook over. Uh, alle kranten hadden het over de meest spectaculaire wedstrijd van het seizoen. Nou, ja, na een uur uh, leek het daar nog helemaal niet op. Uh, toen stond Dortmund gewoon keurig op 2-0... en uh, dacht iedereen van nou, die winst is binnen. Maar tussen de 70ste en 80ste minuut uh, sloeg Stoetkart keihard terug... en uh, werd het ineens 2-3. Nou, ja, vervolgens vond Dortmund weer ergens de kracht... En, uh, werd het binnen vijf minuten ineens weer 4-3. Nou ja, het stadion ontplofte werkelijk natuurlijk... want iedereen dacht, oké, okay, de winst alsnog binnen. En toen, uh, diep in blessuretijd, wist Doetker toch nog 4-4 te maken. Ja, geweldige wedstrijd dus, maar uh, wel heel duur puntenverlies voor Dortmund. Ja, dat is bovenin. Als we ook even onderin kijken, wie gaat eruit dit jaar? Nou, Kaiserslautern gaat er waarschijnlijk wel uit. Die uh, verloren vandaag van HSV met 1-0. Maar verder is het gewoon heel erg spannend. Want uh, tot en met plaats 12 is het, uh, is het gewoon oppassen in de Bundesliga... Nou, de meest opvallende naam in het rijtje ploegen dat kans maakt op degradatie is wel Hamburger SV. Dat is natuurlijk gewoon een grote club, is ook nog nooit gedegradeerd uit de Bundesliga, de enige club die nog nooit is gedegradeerd. Uh, ja, en die stonden een paar weken geleden nog tiende, maar door een hele slechte serie zijn ze helemaal weggezakt naar de zestiende plaats. Nou ja, gelukkig wonnen ze vandaag dus van uh, Keizers waardoor ze weer een klein beetje lucht hebben en gestegen zijn naar de vijftiende plaats, maar ja, heel erg lekker gaat het daar dus niet. Ja, een andere ploeg die we wel noemen waard is, is Augsburg. Dat is de ploeg van uh, Jos Loerka, de Nederlandse trainer. Nou, zij deden hele goede zaken, onderin door van directe concurrent Keulen met 2-1 te winnen. Uh, en weer viel Paul Verhaag uh, mij trouwens op. Uh, hij is aanvoerder bij Augsburg en er speelt echt een goed seizoen daar. Nou, door die winst uh, heeft Augsburg nu evenveel punten als HSV... maar staan ze vanwege een beter doelsaldo uh, een plaatsje hoger op de veertiende plaats. Maar ja, het gat met Hertha, wat dus nog op een degradatieplaats staat, is maar vier punten. Dus ja, onderin is het gewoon heel erg spannend in uh, Duitsland. Ja, want ook in Duitsland zijn er nog maar zes wedstrijden te spelen. Bedankt, Tim. Uh, nog even de stand aan kop, Dortmund 63, Bayern München 60 en uh, Schalke 04 heeft het 53. Maar hij heeft nog één wedstrijd te goed morgen. Dan de Premier League. Daarvoor speelde Manchester City weer eens punten. In de thuiswedstrijd tegen Sunderland stond het team van Roberto Mancini... vijf minuten voor, tijd nog met 3-1 achter. Maar ze scoorden nog twee keer en dus werd het nog 3-3. Het gat tussen Manchester United en City is twee punten in het voordeel van United... dat maandag ook nog de uitwedstrijd tegen Blackburn Rovers te goed heeft. Met aanvoerder Robin van Persie vloor Arsenal de uitwedstrijd... van Queen's Park Rangers met 2-1. Arsenal staat derde, maar kan morgen worden ingehaald, bijgehaald... door Tottenham Hotspur. Chelsea won wel, mede door een doelpunt van basisspeler Torres... werd Aston Villa met 4-2 verslagen. Chelsea heeft 5 punten achterstand op de nummer 3 Arsenal. Real Madrid heeft tussen de twee Champions League duels... met Apoel Nicosia geen fout gemaakt. Osasuna werd met 5-1 verslagen. Het vijfde doelpunt, dat was van Higuain, was was alweer het honderdste van Real in deze competitie. Barcelona speelt op dit moment tegen Atletique de Bilbao. Na iets meer dan een half uur spelen staat daar 1-0 in het voordeel van Barcelona. Bij winst van Barcelona blijft het gat tussen de beide grootmachten wel zes punten. In Italië speelde koploop AC Milan de uitwedstrijd tegen Catania 1-1 werd het. Het verschil met Juventus dat nog een wedstrijd te goed heeft is vijf punten. iron lion Zion van Bob Marley bracht de tijd op uh, bijna 12 minuten voor elf. 11. Goal. De eredivisie. Penalty! Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met Twente Roda. Het werd 2-0. Beide goals vielen naar rust en kwamen van Douglas en Verhoek. Twente trainer Steve McLaren had deze overwinning hard nodig. Het ging hem om de drie punten. Ik denk dat je absoluut recht hebt. Het gaat om winnen en uh, een manier om te winnen. But... I felt we thoroughly deserved the three points. I thought the performance was very good. And and the key thing for me was we, we asked for a reaction from the team. We gave them three days to, to think about it, to come in refocus. They did. I think the, the intensity, the focus of the team was was perfect. We didn't give Rhoda a chance. Not a shot at goal. McLaren vindt dat het een absoluut verdiende overwinning was. Hij eiste van zijn team een betere prestatie. Na het gelijke spel tegen Ado. Hij kreeg de perfecte reactie. Roda had volgens hem geen schijn van kans. Geen enkele kans zelfs. Het was een wedstrijd waarin meer kaarten werden gegeven dan dat de doelpunten vielen. Constateerde de trainer van Roda, Harm van Veldhoven. Maar dat werd ook een beetje afgedongen door het entourage. Hè? De druk, het publiek, de spanning naast het veld.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 Er was een gele kaart voor Willem Jansen. en dat is wel een hele dure, want net als Wout Brama is hij geschorst voor de wedstrijd tegen AZ. Steve en Steve McClaren, de trainer, weet dat daar niks aan te doen is. It's amazing you Je can't uh, rescind yellow cards. You you can with red, but not yellow, and it's unbelievable. And I thought and I said it at halftime he you, you made a lot of mistakes. I felt um, in respect van tackles and yellow cards for both teams. And he was more sensible in the second half. McLaren vond dus dat de scheidsrechter, die heden Van Boekel... veel fouten maakte in de eerste helft. Na rust deed hij het volgens McLaren wel beter. PSV tegen VVV werd 2-0. Bij rust uh, was het 1-0 voor PSV door Matafs En De Pai maakte de tweede. Toy van scoorde niet. Hij kreeg zelfs een hele goede kans, want hij mocht van 11 meter mikken. Het tweede doelpunt van uh, PSV kwam van Memphis De Pai. En PSV-trainer Philip Kouku is blij met die invaller. Ja, dat is een jongen met... Uh... Heel veel kwaliteiten, snelheid, goede techniek, goede voorzet. En jonge jongen die eraan zitten komen. En ik ben zeer tevreden met zijn, wederom met zijn invalbeurt, net als de vorige keer. En Philip Koukou was ook tevreden over het spel van zijn ploeg. Zeker als je dat vergelijkt met het spel in het duel met Ajax.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 Dost leidt met 25 doelpunnen de topscorerklassement van de Eredivisie. Hij scoorde dus twee maal, maar vond dat het te lang duurde voordat Heerenveen het afmaakte. Ja, maar je, dat zie je vorige week ook. Dan dus spelen we tegen VVV, daar staan we ook 2-1 voor. En, uh, ja, dan lijkt het er eigenlijk op dat je naar 3-4-1 gaat, maar dan wordt het, wordt het toch weer heel moeilijk. En dan uiteindelijk maken we die 3-1 en dan zijn we ook in staat om die wedstrijd uit te breiden. Maar uh, klopt, die fase daartussenin, dat is, uh, dat is, uh, dat is, uh, dat is niet nodig. En Groningen kon dus behoorlijk meekomen met Heerenveen, en daar wilde trainer van Groningen Pieter Huistra op voortborduren... in zijn strijd om een plek bij de top 8. Nou ja, hier moet je op voorbeduren. Ik, ik wil de jongens vandaag met de kop uh, met hoofd omhoog uh, naar huis gaan. Uh, de komende week met hoofd omhoog trainen. En we gaan ons nu voorbereiden op de wedstrijd in ADO. En uh, dat wordt nu de belangrijkste weer. Dus het staat allemaal heel dicht bij elkaar. En als je een paar wedstrijden wint, dan sta je weer bij die top 8. Bij Heerenveen kan Ron Jans de lat hoger leggen. Hij wil dat zijn ploeg zich rechtstreeks kwalificeert voor Europees voetbal. Heerenveen kan nu met een goed gevoel toeleven naar de wedstrijd tegen Ajax. Ja, dit was gewoon voor ons een hele belangrijke wedstrijd om uh, naar boven toe... Uh, voor die vierde plaats gewoon aan te haken. En uh, Als je deze wedstrijd wint, en dat hebben we gedaan... dan is het gewoon uh, heerlijk om uh, tegen Ajax... Uh, ja, dat wordt gewoon een, uh, een geweldige wedstrijd. Uh, als je verliest, dan moet je hem bijna winnen. Er ligt er gewoon heel veel uh, negatieve druk op. En, uh, en nu we gaan door, en ik uh, merk ook aan de jongens ook... we hebben er nu al zin in. Feyenoord-Nak werd 3-1 en die stand was al berust bereikt. 1-0 Bakal, 1-1 Bayram, 2-1 Schaken en 3-1 CC. Ronald van der Geer praat na met John Karel, dat is de beste trainer van NAC. Met wat voor gedachten sta jij hier nu? Ik uh, dacht dat jij die vraag zou stellen. Uh, ja, ja, heel uh, dubbel. Kijk, uh, ik ben uh, erg tevreden over het spel uh, wat we hebben laten zien. Met name de tweede helft. Toen vond ik uh, ons echt de bovenliggende partij. Ook een groot deel van de eerste helft. Alleen je verliest hem op uh, momenten. En uh, daar kan ik niet uh, tevreden mee zijn. En ook over de uitstroom niet natuurlijk. Maar over ons spel, dat, uh, daar heb ik niks over te klagen eigenlijk. Wat zijn dat dan voor momenten? Nou ja, kijk, uh, de, de eerste, eerste goal is natuurlijk, uh, je weet dat Bakal en, uh, en LMA die diepgaande midden wel zijn, dan moet je meelopen. En als er dan een voorzet komt en staat uh, gruwelijk vrij uh, in de vijf meter, dan heb je je taak niet goed gedaan. De tweede goal uh, vond ik erg naïef uh, verdedigd aan de zijkant van Bonifacio en, uh, en Bayern. Uh, onnodig. Um, en de derde hebben we zelf een corner En, uh, en, en uh, vier seconden later ligt hij aan de andere kant in. En dat, uh, ja, dat vind ik ook nodige goals. En dat uh, doet het goede spel van, uh, van jezelf, van je eigen ploeg. Uh, doet dat er niet, helaas. Dan heb je in de tweede helft de bovenliggende partij. Je hebt dan ook veel balbezit. Toch creëer je niet heel veel. Nou, wat schietkansen. We kregen nog een grote kans met, uh, met Kolk. Uh, ze trokken ook een aardige muur op. Uh, en dat is moeilijk daardoorheen voetballen, dat, uh, dat klopt. Uh, we hebben het uh, wel geprobeerd, maar uh, we waren waarschijnlijk niet inventief uh, genoeg en creatief genoeg om daar een gat in te vinden. Maar goed, wat schoten en, uh, en we hadden nog een kans op de treffen dan. En dat, uh, dat was het. Ik vond dat, want je hebt het over de eerste helft ook, dat jullie eigenlijk heel laat aan die wedstrijd begonnen. Alsof jullie misschien wel wat onder de indruk waren van het vuurwerk. Ja, dat zou kunnen. Uh, we begonnen niet best. Als je maar twee, na twee minuten met 1-0 achter staat, is dat een slecht begin. Alleen wat ik wel knap vind van het team, dat ze zichzelf prima herpakten. En dat we toch toen een fase van een minuut of twintig hadden... dat wij weer de bovenliggende partij waren. Dat we op, op goal gingen schieten. En uh, we schoten er ook eindelijk één in. En toen had ik er een goed gevoel over. Alleen ja, de, twee, de tweede van hun en de derde van hun... werden veel te makkelijk weggegeven. En dan is het goede gevoel uh, wat je hebt over uh, het in de wedstrijd zitten... dat uh, is in één keer weer weg. Sean Karelsen, de trainer van NAC hoorde in gesprek met Ronald van der Geer. Ja, het werd dus 3-1 voor Feyenoord. In de eerste goal van Feyenoord van Otman Bakal viel al na twee minuten. Een droomstart voor jou en voor Feyenoord in deze wedstrijd. Ja, dan kun je wel zeggen... Vooraf wilden we al uh, meteen druk zetten en het initiatief nemen. En nee, dat is denk ik wel gelukt uh, met het doelpunt uh, dat ook heel snel viel. Dus wat dat betreft was het een droomstart, ja. Was het helemaal een, een, een goede eerste helft, ja. vinden jullie? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk na denk, denk een kwartier, twintig minuten uh, valt het wat weg bij ons. En dan komen zij er uh, wat gevaarlijk uit. En uh, dat doelpunt uh, valt dan ook van, uh, van hun. Alleen daarna pakken we het weer op met... Uh, Twee goede doelpunten en dan ga je alsnog met drie in de rust in en dat is gewoon een goede tussenstand. Zeg ik dan te veel als ik zeg ja, daarna was het eigenlijk over. In het geval voor ons qua beleving, er gebeurt niet zoveel meer. Nou ja, ik denk dat, uh, dat je dat goed gezien hebt. Uh, wij kozen ervoor om, om, om NAC wat, uh, wat meer op te vangen en, uh, en hun wat meer het spel op te laten maken. Ik denk dat zij verder helemaal niet meer echt gevaarlijk zijn geweest. En, uh, en verder uh, waren wij denk ik heel erg slordig als we een paar keer uh, eindpaas. Uh, wat, wat, wat, wat nauwkeuriger zijn, dan, dan maak je er nog een. Maar ik denk dat Almetal die 3-1 bij de rust uh, wel definitief was, ja. Otman Bakal, de maker van het eerste doelpunt van Feyenoord. Uiteindelijk won Feyenoord dus met 3-1 van NAC. Een stand die al bij rust was bereikt. Gisteren al eindigde FC Utrecht tegen Excelsior in 3-2. Bij rust was het daar toen 1-1. Excelsior kwam zelfs nog voor met 2-1. Morgenmiddag om half 1 is er NEC De Graafschap... Een om half 3 Ajax Heracles en RKC Waalwijk tegen ADO Den Haag. En om half 5 de koploper AZ op bezoek in Arnhem bij Vitesse. Bovenaan staat AZ, 56 uit 27. Op één punt gevolgd door Ajax, 55 uit 27. Ook FC Twente heeft er nu 55, maar dan uit 28. En dan volgen drie ploegen met 54 uit 28. Dat zijn PSV, Heerenveen en Feyenoord. Gaan we onderin kijken, 14e, NAC Breda, 30 uit 28. Daaronder ADO Den Haag, 29 uit 27. ADO morgen dus uit tegen RKC. En de 16e plaats, dat zijn de bedreigde plaatsen, na competitieplaatsen. Eh, VVV 25 uit 28, maar VVV heeft nog wel 7 punten voorsprong op Excelsior, want dat heeft er 18 uit 28. En de rij wordt gesloten door de Graafschap, dat morgen dus tegen NEC in Nijmegen speelt. En de Graafschap heeft nu 16 uit 27, 2 minder dan Excelsior. En de Graafschap sluit daarmee de rij. Wat is er morgenmiddag in onze uitzending nog? Nou, die wedstrijden. NEC De Graafschap, Ajax, Herakles, RKC, Adel Den Haag, Vitesse, AZ. En er is ook nog hockey Rotterdam tegen Pinochet. En de basketbalbekerfinale tussen de mannen van Leiden en Nijmegen. En er is ook nog wielrennen, de Ronde van Vlaanderen. Max van Wezel zit klaar voor met het oog op morgen. En langs de lijn morgenmiddag 2 uur met Tom en Twan. Tot dan.